Jelle Seubring met het NOS-journaal. Een 21-jarige man uit Hoge Zand in Groningen... heeft in totaal 800.000 euro buitgemaakt... door zich voor te doen als helpdeskmedewerker van een bank. De rechtbank heeft een celstraf van vier jaar opgelegd. De jonge oplichter liet op afstand oudere mensen geld overschrijven... en ook haalde hij als koerier bankpassen op bij de mensen thuis. Tegelijkertijd stal hij dan sieraden en antiek... De jonge man werd betrapt toen een slachtoffer Argwaan kreeg en de politie belde. Het OM in Suriname is begonnen met de opsporing van Desi Bouterse. De oud-legerleider en president kwam gisteren niet opdagen bij de gevangenis in Paramaribo. Bouterse moet een zelfstof uitzitten van 20 jaar voor de decembermoorden. Het OM zoekt ook naar zijn vroegere lijfwacht die tot 15 jaar werd veroordeeld. De gemeente Tebergen heeft de opvang van asielzoekers in het dorp Albergen goedgekeurd. Er wordt een vergunning verleend voor vijf jaar. De eerste asielzoekers worden halverwege maart verwacht in een oud hotel dat nu nog wordt verbouwd. Daar kunnen dan maximaal 150 mensen terecht. Toen een jaar geleden bekend werd dat het COA asielzoekers in het hotel wilde opvangen... kwam er veel protest uit de omgeving. Volgens de regionale kant Tubantia is het pand kort geleden nog beschoten... vermoedelijk met een luchtbux zou voor duizenden euro's schade zijn aangericht. De komende dagen gaan er medicijnen naar Gaza voor de gijzelaars. Israël en bemiddelaars uit Qatar zijn het daarover eens geworden. Bij de aanval van Hamas op 7 oktober... werden volgens Israël zo'n 240 gijzelaars meegenomen naar de Gazastrook. Ruim 100 zitten er nog vast. Het weer het is nu zo'n 2 graden. Vannacht is er kans op een beetje motregen. In Limburg kan het licht vriezen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 Won't let them show mm -hmm.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 down so far beneath, the surface of my own belief, black and void in the sky, it's the future of July, to my knees, the silence is what resonates in me. Blame talent grieder for bitter meeting of goodbye It's the vulture of July Skin and bones are left behind Yeah Make a move on you. In the bleak of an eye, I'll be there too.